Palestijnen in het oosten van Rafa verlaten de stad na een oproep van Israël. Het leger wil dat de inwoners weggaan omdat Israël een operatie voorbereidt, vertelt correspondent Nasra al -Biballa. En men moet dan zelf op de vlucht. Het is niet zo dat het leger daar bussen bijvoorbeeld klaar heeft staan. Uh, veel mensen die, uh, doen dat te voet, want lang niet iedereen heeft ook vervoer. We weten dat er in totaal uh, in Rafa ruim een miljoen Palestijnen zitten die daar hun toevlucht uh, gezocht hebben en die dus gevaar zouden lopen in het geval van zo'n inval. Het is niet duidelijk of dit nou het begin is van een grotere invasie in Rafa. Hamas noemt de oproep om uit de stad weg te gaan een gevaarlijke escalatie en zegt dat het consequenties zal hebben voor Israël. Ook bij de Universiteit van Amsterdam hebben pro-Palestijnse demonstranten zich verzameld. Ze hebben tentjes opgezet bij een campus in het centrum van de stad. De dus studenten willen daar blijven totdat de UvA en de VU alle banden met Israël hebben verbroken. Bij verschillende unies over de hele wereld zijn de afgelopen weken pro-Palestijnse demonstraties geweest, vooral in Amerika. Vanaf vandaag kunnen de eerste schapen worden gevaccineerd tegen blauwtong. De eerste vaccins liggen op de boerderij van de Universiteit Utrecht. Ja, die hebben ze. En daar worden 200 dieren ingeënt. In totaal moeten bijna een miljoen schapen in het hele land zo'n prik krijgen tegen blauwtong dus. Vorig jaar gingen ongeveer 40.000 schapen dood door het virus en een gigantische klus bij de afsluitdijk vandaag. Rijkswaterstaat is daar begonnen met het plaatsen van zes nieuwe pompen... en die moeten water uit het IJsselmeer sneller naar de Waddenzee laten stromen... om overstromingen te voorkomen. Verslaggever Jeroen Schutheuzen, ja, jij bent daar en je weet ook meer over die pompen, hè? Ja, die pompen kunnen per seconde, let op, 275 liter water afvoeren. Dus als het hier stormt, op de Waddenzee, dan wordt dat water natuurlijk opgestuwd... met gevaar voor overstromingen... Dus het motto is hier: spuien als het kan en pompen als het moet. Ja, dankjewel, Jeroen. En de klus gaat trouwens zo'n twee weken duren. Met weer dan nog. Nou, ze hebben er goed weer bij. Vanavond gaat in het zuiden van het land alleen regen. En op de andere plekken blijft het vooral droog. Morgen wordt een bewolkt dagje. Met ook nog een klein kans op een buitje. Het wordt dan een graad of 17. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A5 van Amsterdam naar Hoofddorp is zo goed als dicht bij knapend Raasdorp. Het verkeer kan alleen via de vluchtstrook en de vertraging is daar 10 minuten. Verder vielen door de werkzaamheden op de A7 Zaanstad Horen bij Purmerend. Daar ook 10 minuten in de file. En daardoor ook vielen op de N247 Amsterdam Horen bij Broek in Waterland. Ook daar 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin.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 Maybe it's too late. Yeah, there's no hope for a hungry child whose joker is wild. They take all no hope away, And by the end of the day, well, I just about.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 Have to be that way. You, yes. when you walk out the door, you don't ask for more. ask for more. All society, I take a tip from me now. En ook voor uh, de muziek luister je lekker naar ZFM met uh, zojuist de uh, Blowmonkeys. En it doesn't have to be that way. Welkom terug, het uh, derde uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag, uh, Thomas. Ja, we zijn er weer. Ja, en je hebt een leuk dier uitgekozen, hè, voor zo meteen om half vijf. Poekie, Poekie, Poekie, Poekie, Poekie. Nou, voor Poekie blijf je lekker luisteren. En wat gaan we voor de rest allemaal nog doen? Ja, we gaan zo bellen met Randall Lawson, want uh, het is uh, weer volop racen dit weekend in uh, Miami... En dan om half vijf natuurlijk het dier van de week, Poekie. En uh, nou ja, dan, uh, tegen die tijd zal ergens Fred hij ook wel weer binnenkomen. Dus ja, ik ben sorry, benieuwd dus zo meteen zit hij er weer. Dus, uh, wat hij gaat doen in uh, Entertainment for You tussen vijf en zeven. Lekker blijven luisteren. En wij gaan nog uh, twee platen daar. Oh ja, hier wil ik maar bij vertellen. <laughs> Want we hebben natuurlijk Europa pa, waar we donderdag uh, mee uh, bij, op het Zonfestival uh, zijn. Yep. In 2004, toen was de winnaar van het Zonfestival <tus> Oekraïne. Ja. ja? Ja? En uh, met een heel mooi nummer. Die gaan we nog een keer draaien. Dat nummer uit 2004: Ruslana met uh, Wild Dancers. Weer in het zweetje van het Zonfestival. De Wild Dancers winnaar 2004 de Oekraïne Ruslana. Zometeen de Pit Report met Rendel Lawson. Maar eerst deze. It's over. Gaan we houden deze van uh, de Simple Minds uh, en some, uh, One, somewhere en, uh, ja, een ja, lekkere plaats zo vlak voor ZFM Race Radio Pit Report. Report. Precies, want we gaan weer naar uh, Beverwijk toe. Geen spa meer, nee, we gaan gewoon weer lekker naar uh, Autopassion in Beverwijk naar een Goedemiddag, Rendel. Goedemiddag, waar het een stuk warmer is dan zo spaar vorige week. Ja, was het frisjes. Uh, ja, dan was het koud. Want als het daar uh, gewoon in die uiteren koud is, is het ook echt koud, Kan ik je vertellen. Wauw, hey, maar je hebt weer een heel mooi weekend gehad, hè, daar? Ja, we hebben een top weekend gehad daar met uh, ontzettend veel uh, leuke wedstrijden en uh, allemaal weer mensen die uiteindelijk al stond de auto als een wokkel op de trailer uh, naar huis gingen met een heel grote lach op het gezicht en dan is ons uh, mijn doelstelling is ge, uh, ja, gehaald, zullen we maar zeggen. Dus dat uh, is helemaal prachtig. Hè? Zeker, zeker. Ja, ja met ja. De, ja, hele grote raceklasses. Met een uitgebreid veld hadden we het vorige week ook over. Ja, we hadden, uh, we hadden een veld van 68 auto's. 68? En, uh, 68 man, auto's, ja. Dat zijn er iets meer als ze uh, hier en daar weggaan. Er wel heel veel stuk uh, technisch. Dus uh, we zijn uiteindelijk geëindigd. Uh, de laatste wedstrijd om met 51. Dus we hebben beter wel 17 kwijtgeraakt. En uh, we hebben ook wat uh, ja, hele gevaarlijke crashes gehad. En uh, ga ik ga jullie één ding vertellen: nooit van je leven in Verviers in een ziekenhuis belanden. Want dan hebben ze allemaal de verkeerde diagnoses. Dus dat, uh, dat was hem ook niet echt normaal. <laughs> maar, uh, nee, we waren één rijden, die bleek haar nek gebroken te hebben. Dat, le dat leek zo. En die diagnose werd gesteld. En uh, toen zijn ze toch naar huis vervoerd in Zwitserland. En daar hebben ze de volgende dag een heel grote uh, specialist bij gehaald. En toen bleek er uiteindelijk helemaal niks aan de hand te zijn. Dus dat zijn wel van die dingetjes dat je denkt, gelukkig wel, maar aan de andere kant. Je zit, je zit helemaal in de rats en het blijkt er gewoon eigenlijk helemaal niks aan de hand te zijn. Dus nee, vervier, ziekenhuis. Niet doen, even doen. niet doen. Heel ver van weg blijven. Ja, oké. Okay, ja. ja, maar wat, ja, een, wat een verschil in diagnose dan, hè? Niet ja, normaal. Ja, ja, uiteindelijk wel. En daardoor kon ze, het gaat om minder energie. Eh, daardoor kon ze de maandag op het vliegtuig naar Amerika. En ik heb net de foto's gezien, ze rijdt daar nu dwars door Amerika en rijdt hier een hele oude Chevrolet Nova. Dus ze is gewoon aan het racen daar en uh, niks aan de hand. Dus het gaat helemaal goed. Nou, dat is uh, goed nieuws. Dat is goed nieuws. Zeker, ja, Ik zit nog even aan het grote startveld te denken. Als ja. je dat op een, een baantje van 4 kilometer hebt met zoveel auto's, dan. Uh, dan haken ze aan het eind uh, weer aan, hè? Aan het begin met de start, ja, ja, ja, ja, zeg zo maar, zo'n beetje. is uh, gelukkig heel erg groot. Daarom, dus Spaars dus uh, wordt langer. We daar kan het ook uiteindelijk wel. En jongens, ze, ze hebben daar uh, lange afstandwedstrijden Dan gaan ze met meer dan 140 auto's weg. Dus het kan ook gewoon op die baan. Uh, en dan is het wel druk. Maar er uh, kan het nog steeds gereist worden. Maar vergis je niet, uh, in juli komen we natuurlijk uh, met het hele IJzeren 7-verhaal. Met uh, twee stadvelden naar Zandvoort. naar de Zandvoort Trophy. Uh, in juli is dat, 12, 13, 14 juli. En dan hebben we ook uh, twee keer gewoon 50 auto's aan de stad. Dus ook op Zandvoort kan het hoor. Dus uh, wordt ook volle bak. Zeker, maar hebben we volgende week niet die uh, historische zandvoort Trophy? Ja, volgende week hebben we de historische zandvoort Trophy met verschillende race-series. Uh, en formuleklasses en tourwagens, dus dan rijdt er ook van alles. En, uh, en er zijn ook nog door, ik geloof 402-events, wordt daar een heel groot event met klassieke auto's gehouden. Dus als je een klassieker hebt, moet je even naar die site gaan kijken. En dan kan je er, volgens mij, kan je daar, uh, tegen een gereduceerde tarief, kan je de, de, zeg maar de op met je oldtimer. Nou, hopen dat het een beetje mooi is worden, want dat mag ondertussen wel een beetje, denk ik, uh, dan ja, het nee, ja, leuk, dan wordt het wel eigenlijk ook een groot, groot gezellig feestje. En dan kunnen de mensen allemaal het nieuwe pitcomplex gaan bewonderen natuurlijk, wat uh, heel ja. mooi is geworden. Ja, is afgelopen week opgeleverd, dus ja, het uh, ja, ja. is weer klaar voor de toekomst. Ja, meteen met de Robert de Dürmerk, van Overdijk, die uh, wat uh, aandeeltjes uh, heeft uh, gekregen ja. of gekocht. En voor vijf jaar blijft, geloof ik. Ja, dus, ja, uh, ja, minimaal. Maar ja, hij, is, en, uh, hij is meteen ook mede-eigenaar, hè? Dus, ja, uh, ja, ik weet niet voor hoeveel procent, maar hij zit er wel in, in met aandelen. Dus ja, dan wil je wel extra hard werken, denk ik, de komende vijf jaar. Dan ga je aandelen omhoog. Ja, dat is ook <laughs> zo. Dat zijn meestal wel de goede dingen, hoor. Maak dat iemand ook een medebaas in... Uh, nou, maar dat betekent ook wel dat hij heel veel vertrouwen natuurlijk heeft in, in de toekomst van het circuit. En dat is natuurlijk alleen maar lekker, moe, anders ga je dat soort dingen niet doen. En even heel eerlijk, wat hij de afgelopen jaren nu gedaan heeft met zijn ploeg, met zijn crew, en ik ken een aantal mensen daarvan. Ja, ik heb daar wel toch wel een hele hoge pet voor, hoor. Dat vind ik gewoon echt enorm knap wat daar gebeurd is. Want eigenlijk... Uh, voordat Bernard het overnam, was het circuit eigenlijk ten dode opgeschreven. Klaar. Weet je, had er een park van gemaakt of iets anders. En nu staat er gewoon een heel mooi circuit, wat ook weer een hele mooie naam heeft. En dat hoort gewoon toch ook wel een beetje bij Nederland als je daar een drievader wereldkampioen hebt rijden natuurlijk. Maar, uh, net zoals uh, als er gewoon de, de, voor de motorraces uh, de tempo is, moeten we ook een beetje een tempo voor autosport hebben. Gewoon uh, ergens anders op een plekje in Nederland. Uh, ja, dat is absoluut zandvoort. Ja, absoluut. zou het zo zijn dat uh, Bernard uh, het circuit alleen maar gekocht heeft omdat uh, Max het uh, zo goed deed? Nee, want hij was er al mee bezig voor het Max zeg maar zo bezig was. en voordat ik Het dat wou iets zeggen. verhaal ja. iets met een Grand Prix van Zandvoort bezig was. Dus daar hebben zij op gewerkt om dat naar, uh, naar Nederland te krijgen. Als dat niet was gelukt, dan was het natuurlijk ook een heel ander verhaal van Zandvoort geweest. Er waren al die verbouwingen niet geweest, al die nieuwigheidjes en dat soort dingen niet. Dus ja, dat is wel het werk van die hele crew van Zandvoort dat dat uiteindelijk, uiteindelijk gelukt is. En uh, ja, ik denk dat gewoon, uh, zeg maar, de jongens die nu nu gewoon de boel leiding geven, gewoon goed bezig zijn. Gewoon klaar. Dan kan je, ik, ik, ik kan er niet heel, heel veel voor zeggen dat het daar niet goed gaat. En nou, Bernard, toch misschien een hele goede visie gezien. met zijn mensen eromheen. Dat hij gezegd heeft: wij kunnen iets heel groots hier weer van maken. Nou, dat, dat gebeurt. Want we gaan daar toch weer een mooie kampioen van Nederland krijgen, natuurlijk. Zeker. En er was, ja. gisteren was hij ook het hele weekend, zit hij daar, Robert van Overdijk. Oh, ja. In naar Miami natuurlijk. Ja! En uh, ja, ik zag uh, dat uh, interview met hem uh, op uh, Viaplay, Play, werd hij geïnterviewd. Uh, uiteraard gefeliciteerd dat hij weer uh, voor ja. een aantal jaren de directeur blijft uh, op Zandvoort. En uh, ja, nou ja, hij is daar ook niet voor niks natuurlijk, hè? Nou, kijk, ze kijken natuurlijk allemaal een beetje bij elkaar af. En uh, heel, uh, heel even, uh, Miami is natuurlijk één grote freakshow. Als jij gewoon net doet of daar meer ligt met bootjes erin en dat soort dingen, dan ga je natuurlijk heel ver. <laughs> het is daar natuurlijk allemaal van gezien en gezien worden. Ik weet niet of Zandvoort, is. ik denk dat Nederlanders wij daar veel te nuchter voor zijn in het verhaal. Zijn we, denk ja. Ze, denk niet dat ze meer op panel 2 een meertje zullen gaan maken met bootjes erin. <laughs> we hebben een hele zee, een uh, meter verderop, zeg maar. Je zit daar de boter dan maar neer, zeg ik. Maar, nee, ze kunnen natuurlijk altijd van elkaar leren. En natuurlijk, je moet je gezicht laten zien, want er worden afspraken gemaakt. Dat je als Klein Nederland, hè, dat moeten we goed begrijpen, de Formule 1 is zo'n groot internationaal netwerk en uh, van gezien en gezien worden dat je als Klein Nederland uiteindelijk toch een Camprix krijgt, is gewoon heel knap. Of Max nou wel of geen wereldkampioen is, dat maakt helemaal niet uit. Je hebt wel die Campri binnen. Want er zijn natuurlijk heel veel landen in het buitenland waar gewoon veel en veel en veel meer geld zit. Ja. Voor, uh, en, als, en als er geen circuit is, dan bouwen ze er eentje. Nou, voordat jij hier een nieuw circuit kan bouwen, dan moet je ongeveer 300 buisjes doodgemaakt hebben en 200 krekels. Anders gaat het gewoon niet lukken, Kijk, het land niet. Dus daar kan dat gewoon allemaal en die centjes zijn daarvoor. En daar moet je wel tegen opboksen. Maar het uh, is niet voor niks hè. En Maniacourt en Paulica in Frankrijk, het zijn mega megacircuits. Ze hebben geen Formule 1, Frankrijk. Zo'n groot land, ook met de automobielindustrie, ze hebben geen Formule 1. En wij ja, wel, lekker. En wij wel, Duitsland hetzelfde. Ja. Jongens, Noornburg, Hockheim, iconen. Dit weekend is een heel groot, is de Bos Hockheim Historicop uh, in Hockheim in Duitsland. Heel groot historisch evenement. En met uh, ja, heel veel toerwagens, maar ook heel veel mooie uh, Formuleauto's. Uh, ze hebben geen Grand Prix. Dat hele kleine Zandvoort, dit is een klein kustplaatsje. Hè? Als je twee keer terugschakelt, zeggen we waar ben, ben je het dorp uit daar. Uh, heel uh, simpel. Ze hebben een Capri, hè? Nou, daar moet ook Sanford enorm trots op zijn. Absoluut. Nee, zeker, nou ja, Marcel, dat uh, we bij de zee liggen natuurlijk, doet het wel lekker uh, voor, de, voor de beelders, zou ik maar zeggen, toch? Ja. Prachtig, ja. We, uh, ja, kijk, dat het een beetje oud strand is, daar gaan we het maar niet over hebben, toch? Nee, want uh, ja, Robert van je staat ook helemaal te promoten... dat ze van het circuit ook een strandpaviljoen hebben. Ik denk, ja. nou ja, dus zo trots moet je er niet op zijn als je hem nou ziet, hoor. Dus, uh, die oude meuken. Die oude meuken, die meuken met, uh, die oude met, uh, met al, al die beestjes die er niet moeten zijn, uh, daar nee, rondlopen. Dus, nou, misschien kijken wij er anders naar. Kijk, in de, in de, als er een Amerikaan binnenkomt en die ziet een strandpaviljoen... en die woont ergens midden in uh, Texas, was ze alleen maar van die die platforms hebben. Ja, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. Die vinden dat prachtig. Wij nou, kijken er misschien met een ander oog naar. Maar, nee jongens, uh, Zandvoort, uh, uh, iedereen die in Zandvoort woont, elke ondernemer moet hier gewoon super trots op zijn. Klaar. Ja. En, en dat zegt de Amsterdammer, hè, dat is heel wat, hè? Nou ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ja, ja, ja maar uh, nee, uh, ja, Stranpavioen heeft natuurlijk wel uh, de voorheen uh, ries... Heeft natuurlijk wel een zwembad, hè? Dus dat is dan wel weer ah, okay. uh, uniek. Ja, een uniek zwembad, ja, ja. ja, zwembad op het strand. Ja, zwembad op het strand, ja. Uh, er zijn ook een paar grijze hersencelletjes verdwenen. <lacht> <lacht> nee, maar het is een, be een beetje de Amerikaanse, denk ik. of niet? Ja. ja, nee, laten we het niet over hebben. Dat gaat het niet helemaal worden. <lacht> nee, nou, waar we het ook niet over gaan hebben, maar ik uh, kaart het toch even aan. Uh, ja? Adrian Nui. Zeg jou, ja. naam, uh, zeg jou die naam wat? <lacht> ja, nou ja, gewoon, uh, Adrian gaat weg. Dat is wat, hè? Ja. En, en nu is iedereen in paniek. En uh, we hebben het vandaag in de winkel heel veel erover gehad. Uh, wat moet er nou met Red Bull en dit en dat soort dingen? Jongens, geloof mij. Uh, ik, ik heb het vanmiddag proberen uit te leggen. Uh, je moet zo zien, de technische staf uh, van Red Bull is een soort uh, uurwerk. Dan zo moet je het gewoon zien. Het is een, een, een groep van heel veel radertjes die allemaal in elkaar verweven zijn. En die zorgen dat, uiteindelijk dat, de tijd, dat, dat het zeg maar allemaal goed loopt en de tijd goed loopt. En in New Year moet je een beetje zien als een secondenwijzer. Die is heel erg zichtbaar. En die controleert de boel een beetje, maar uh, als een seconde weggaat, blijft het radertje nog steeds lopen. Het klokje blijft nog steeds werken. Trek je die eruit, dat klokje gaat, gaat, gaat niet in één keer helemaal fout. Ik denk dat de Red Bull. Uh, dat Nieuwie enorm veel betekend heeft uh, toen hij 15, 16 jaar geleden bij Red Bull kwam. Uh, je wordt geroepen 18 moet, anders ik heb weer de kennis niet. Dat hij zo lang geleden bij Red Bull kwam, toen was natuurlijk eigenlijk uh, nog helemaal niks. Ze dus wisten helemaal niet aan welke toe ze gingen beginnen. Uh, heeft hij, uh, uiteindelijk heeft hij denk ik voor gezorgd dat er een verschrikkelijk goede technische staf is gekomen. Uh, die technische staf bestaat ook geloof ik uit 100 mannen. Het is niet één mannetje die alles doet uh, zoals iedereen denkt. Het zijn iets van 100 mensen die daar op kantoor werken. En dan op de laptop en hij doet het op een stukje papier. Uh, die man heeft natuurlijk zoveel kennis uit zijn verleden meegenomen, uh, maar die heeft hij ook overgedragen aan andere mensen. En, uh, dus de, de, ik ben niet zo bang dat het uiteindelijk niet doorgaat of dat als Nieuwig wegvalt dat Red Bull opeens geen goede auto's meer kan bouwen. Die, die groep die er zit, goed op elkaar ingewerkt, uh, hebben eigenlijk al gezorgd, denk ik, voor 99% dat die auto er staat. Nou, dan is Nieuwig weg. Nou, dat is dan jammer. Uh, maar die auto gaat er geen, uh, geen klap minder hard om. Daar ben ik echt helemaal niet bang voor. En ook de komende jaren niet. Dus eh, uh... ja, wat Nieuw weer gaat doen. Ja, misschien aan zijn bootje sleutelen, ik weet het niet. Uh, nou ja, ja, ja Tom Coronel, uh, die zei dat, hè? Gewoon uh, aan zijn boot uh, gaan werken. Ja, ja. dus, uh, nou ja, eigenlijk, die man die loopt al zo lang in de Formule 1 uh, rond. Die heeft zulke mooie uh, auto's gemaakt van een. Uh, volgens mij vanaf de Williams-periode. Uh, McLaren hij uh, overal overal er. Uh, March wordt hier geroepen, ja, March, uit de jaren 70, praat je erover. Zat hij al te sleutelen. Die, die, die heeft het hele Formule 1-circus, heeft hij natuurlijk allemaal wel een beetje gezien. Uh, en hij heeft verschrikkelijk veel overwinningen met zijn auto's gehaald. Uh, uh, wereldkampioenen gemaakt, constructeurstitels binnengehaald. gehaald. Ah, misschien moet je dan ook wel een beetje met pensioen. <laughs> misschien wel. Ja, nou, dat vind ik ook hoor. He? Dus uh, nee, hij moet er niet meer in een avonturen avontuur uh, gaan uh, stappen. Want voordat je dat ontwikkeld hebt, ben je ook weer uh, vier, vijf jaar verder. Ja, ben je gewoon, ben je gewoon wel een jaartje verder. Dus uh, je moet wel zo zien dat uh, uh, uh, uh, voordat hij echt... Uh, 65 is die? 65 ja. is die. Ja, dan ben je een je verder, 66, 67, 67. Voor de setjes hoeft hij het niet meer te doen, naar het geld zat. Dus daar hoef je het ook niet meer voor te doen. Het is alleen vaak, hè? dat is een beetje wat, wat mensen in de autosport hebben. Ze hebben een bepaalde drijfveer, zit dat in, uiteindelijk in je aderen ga je altijd door tot je 80 bent. Je wil helemaal, of dat je omvalt, je wil helemaal nooit, nooit, nooit wil jij stoppen daarmee. Want het heeft een bepaalde kick, geeft het. En dat, als het eenmaal in je aarde zit, gaat het er niet meer uit. Nou, dat heeft misschien een nieuwe ook wel een beetje. Ja, misschien gaat hij wel eerst een uh, jaartje boten en dan uh, zien we hem in één keer uh, bij een ander team uh, terug. Williams nou. of uh, ergens anders. Ja, Ferrari misschien, Ferrari. Williams. Uh, misschien de Aston Martin. Uh, ik denk dat de Aston Martin misschien een beetje uh, als eerste staat. Ferrari weet ik ook niet. Uh, uh, ook die auto is op nog niet slecht, hè dus hebben ze hem nodig? Ja, geen idee. Maar wel even over de Palmares. Uh, vanaf 1992 gewoon zoveel caprice uh, overwinning gemaakt met Williams, met McLaren, uh, met Red Bull natuurlijk, gewoon vanaf 2010 alleen maar overwinning, overwinning, overwinning elk jaar. Ah, je bent wel een hele grote, je bent echt een hele grote. Zeker. Nou ja, we wachten het nog even af. In ieder geval is maar... hij uh, begin 25 nog bezig met die hypercar van, uh, van uh, Red Bull. Ja, misschien stapt hij wel naar de, naar de, naar de groep C-auto's. Dat hij gaat zeggen, jongens, we gaan die laten hypercars maken. We gaan Le Mans doen. Is ook voor hem helemaal nieuw, hè? Maar, uh, dat zijn ook weer heel nieuwe projecten. Uh, uh, weet je wat het mooi is? Wij kunnen alleen maar gissen. En bij hem in zijn kopje zit het waarschijnlijk op wat hij gaat doen. Of misschien heeft de vrouw gezegd, je gaat er helemaal niks meer doen, dus je moet tanieren. <laughs> tanieren. <Maar>, uh, ja, <laughs> of ga vissen <laughs> of uh, ga iets anders doen. Ja. Ja, ja, ik wil een keer op vakantie met je. Op... Oh ja, dat zou ook kunnen. <laughs> nou ja, dan kan hij uh, op vakantie naar uh, Miami en uh, heeft hij een. Uh... Even kijken, een sprintrace heb je dan vandaag ja. om 6 uh, uur. Om 6 uur? 6 uur, begint de sprintrace. En Maxo Paul en uh, uiteraard Ricciardo, die het enorm uh, goed gedaan ja. heeft. En het ja, is Sargent gelukt, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja! ja, eindelijk ja, ja. hè Eindelijk, eindelijk. Ja. Ja, hey, Oké, okay, voor één rondje dan dadelijk. Ja. Dan is hij is er klaar. Ja. Nee, we gaan het zien. Nee, ik, ik, uh, Sprintrace, ik ben heel benieuwd. Ik, ik vond, uh, het is natuurlijk een vrij smerige baan. Uh, ze hebben, uh, je kan helemaal niet buiten je lijn, dan heb je echt gelijk, gelijk een groot probleem. Dus ik ben benieuwd hoe dat met in uh, inhoudacties gaat gebeuren. Ja. Ja, als Max weg is, dan denk ik dat hij hem gaat winnen. Daarachter... Ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Uh, Piastri uh, vond ik erg sterk. Uh, Lendo totaal niet. Moet uh, uh, uh, toch uh, weer zijn zenuwen niet in uh, bedwang gehouden, terwijl die, uh, ja, die McLaren gaan natuurlijk uh, enorm goed. Uh, ik voorspel... Uh, uh, Zal ik een voorspelling doen? Ja, doe maar. Ja, doe maar. Doe maar. Ik zeg... Uh, het gaat een hele kotsgekke wedstrijd worden. Ik zeg Max 1. Ricky 2. En uh, er staat nu iemand echt heel erg nee te schudden. Ik, ik ben er ook is. helemaal stil van. Jawel, wel, ja. Richard gaat de ja? podium pakken. Ja, ja, ja die ja, gaat die stunten. Gaat, die gaat twee, en ja. ik zeg Hamilton drie. En die komt echt helemaal vanuit achteren. Zo hé. Hey. Nee. Ja, ja, ja. en, en als dat gebeurt, wordt het een knotsgekke wedstrijd. Dat wou ik zeggen. Ik ga zeker ja. kijken als ah, dat gebeurt. Het is wel een baantje waar het op kan. Het is een baantje waar het op kan. Er kan ja. van alles gebeuren. In ja, een korte bocht, ja, ja. korte bochten, er kan van alles gebeuren. Um, ik denk dat we naar een hele rare wedstrijd gaan kijken. En morgen de hoofdwedstrijd. Ja jongens, uh, uh, Max gaat thee drinken tussendoor. G en, en weg. En ja. tot, uh, weg ja. klaar. En je gaat helemaal niemand meer zien. Dus uh, of hij moet uh, vanmiddag bij de kwalificatie direct uh, helemaal van maken. Nee. Na de laatste sprintwedstrijd. Ja, na de sprintwedstrijd. Ja, ja. er kan ja. natuurlijk ook van alles gebeuren. Kwalificatie maar, de... hebben we vanavond om tien uur en de race morgen ja. ook om tien uur. Ja, ja. En, en wie uh, dit weekend helemaal door de map gevallen is Ferrari. Die gaat. Uh... Hey jongens, die auto's ziet er niet uit. Dus die gaan helemaal door de man vallen. Ik nee, nee, vond Leclerc ja. ook niet versterkt <laughs> hoor. Nee, die auto's ziet er inderdaad niet uit. Uh. Kunnen ze ja. beter, uh, beter laten, dat soort ja. dingen. Het is heel simpel. If it doesn't look fast, it's not fast. Dat ziet er gewoon echt niet uit. Klaar. <laughs> ja, en daar sluiten we mee af, uh, Randall. <laughs> okay. da dankjewel. En uh, so. we gaan nog even Wil Smit draaien met uh, Miami. Oh. We're going to Miami. Yeah. En uh, tot volgende week dan. Tot Dank volgende dankjewel. Week. Okay. Oh. Hoi. Oh. Hoi. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, uh.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 Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know, I got to plead I'm in the fifth. Miami is where the heat is on all night on the beach till the break of dawn.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 Em. Ain't no surprise in the club to see slides. Still alone. Miami, my second home. Miami. Party in the sand where the heat is on all night on the beach to the breaking dawn. Welcome to my Bienvenido a the heat of Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach to the breaking dawn. I'm going to Miami. Welcome to my room. Party in the sand where the heat is on all night on the beach to the breaking dawn. Welcome to my nou, dat zal toch wat zijn, hè? Als dat uitkomt uh, wat uh, Rendel uh, net zei over de sprintrace. Eén, uh, Max Stapper, Twee, uh, uh, Ricciardo. De Daniel Ricciardo. <laughs> ja, Den die gaat stunt hoor. En uh, nummer drie, uh, Loes Hamilton. Helemaal van achteraf uh, aan uh, in de sprintrace zo uh, dadelijk om zes uur. Je hoort, uh, Will Smith en Miami. We gaan naar het uh, dier van de week. Wie heb je in de aanbieding? Ja, Poekie. Poekie is een kater van uh, vijf jaar. En verstoppetje is een van haar favoriete spellen. Of haar. zijn. favoriete spellen. Vooral als ze zijn verstopt. en mij niet kan vinden, staat er. Maar even zonder dolle. Ik vind het gewoon erg spannend. Dit komt omdat ik gewoon niet zoveel gewend ben. en daardoor wat eenkennig ben. Mijn verzorgers denken dat dit met wat tijd en geduld wel goed moet komen. Ik hoop dat er zo iemand is die dit met mij wilt uitproberen. En ik. Ja, hij is toch wel op zoek naar een rustig huishouden waar ik af en toe naar buiten kan. Niet heel veel eisend, zou je zeggen, toch? Nee. Uh, dus ja, mocht jij geïnteresseerd zijn om de nieuwe eigenaar te worden van Poekie van vijf jaar, dan zou ik zeggen neem even contact op met het dierenthuis. Uh, gelegen natuurlijk aan de Keesomstraat, kun je ook even langs gaan. Of ook kijken op www.ikzoekbaas.dierenbescherming.nl Dankjewel Thomas. Het dier van de Week uh, was dat uh, Poeggy. We gaan uh, zo dadelijk naar Jaap Kooper toe en dan gaat het over bevrijdingspop. Nog eens even kijken of hij laatste nieuwtjes heeft uh, omtrent uh, bevrijdingspop van morgen in Haarlem. Here we go.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 Zomaar Thomas, dat deze plaat wel eens langs nee. kan gaan komen morgen bij Bevrijdingspop. Als je nou mee zingt, laat, laat het meest zingt, laat dat zingen maar aan Denny Vera Denny ja, die is morgen ook. Nou, gelukkig, want ja, die staat op het hoofdpodium natuurlijk. Ja. Hè, bevrijdingspop. Maar er staan nog veel meer artiesten en ook artiesten die uh, al lang uh, geweest zijn bij uh, onze collega Jaap Koper in Alternative FM. En vandaar dat we Jaap even opgebeld hebben. Goedemiddag Jaap. Klopt Rob, helemaal. Er zit er een. Nou, ik zal niet zeggen dat er een aantal bij ons ook opgetreden hebben. Eigenlijk is dat er maar eentje. En die staat ook toevallig op het hoofdpodium. En dat is zeer special geweest. Wauw hey. En wanneer was dat, uh, Jaap? Uh, is, denk ik, uh, we leven nu in 2024, 15 jaar geleden, toen nog bijna niemand van ons ooit gehoord heeft. Het verhaal daarachter is ook heel erg leuk. Uh, wij hadden toen drie mensen die dat programma deden, waarvan ik er dus één was, maar we hadden toen ook nog Menno Hoekstraat, die een blauwe maandag mee heeft uh, gedaan. En wat was het geval? Menno uh, Hoekstraat, die zat. Uh, in het klasje van het ondernemerscollege. En wie zat daar ook in? In datzelfde klasje. De drummer van dezelfde band waar we het net over hadden. Chef Special. En dat is Wouter Prudon. En die vroeg op een gegeven moment. Ja, ik heb een band. Kunnen we daar iets mee doen? Want ik heb gehoord dat jij bij de radio zit. Nou, bla, bla, bla. Je zeg, zegt mij nou, kom maar langs. Nou, uh, alleen Menno kon niet goed interviewen. Dus dat heb ik gedaan. En ik weet nog, na nou, aflopen van uh, die uitzending. Dat Joshua Nollet, de frontman van de band, zegt. gast. Jij ja, stelt wel hele goede vragen, want die had uh, weer gedacht dat, dat ik in een of andere sukkel was van een lokale omroep... die dan met een paar uh, leuke populaire vragen maar dat ging niet door. <laughs> dus ik heb wel een, uh, en niet alleen ik, maar ook Marcus, want uh, die loopt daar als fotograaf bij, uh, rond. Uh, toch wel kennelijk wat indrukken achtergelaten bij de heren van Chef Special. Zeker, en dat betekent ook dat jij er morgen bent, of niet? Dat, ja, maar niet de hele dag. Maar kijk, je hebt een aantal mensen genoemd, of jij niet. Maar Thomas heeft dat min of meer gedaan met wat er op het hoofdpodium zit en gaat spelen. Maar als ik bijvoorbeeld ook kijk naar de andere podia, de, bijvoorbeeld op uh, het Sena Performance Stage Powered by Bud, dat is ook een podium, dat staat meer bij het provinciehuis, daar staan toch ook best wel wat, uh, wat uh, mooie dingen. Bijvoorbeeld uh, Ikpi, dat is een Nederlandse band, die hebben nog niks uitgebracht, uh, maar uh, let eventjes erop, want dat uh, wordt denk ik best wel een hele grote band in Nederland. Uh, bijna iedereen heeft het erover. Uh, God Kimono is ook niet verkeerd. Die spelen van half acht tot tien voor half negen. En dan hebben we uh, ja, een beetje een uh, lawaaimaker maker uh, bij, uh, bij dat podium. Of van, eigenlijk is dat een lawaai maakster. Maar daar moet je van houden. En dat is Elmer. Die, uh, die speelt na IP. Dan moet je een beetje denken aan Nederlandstalige hiphop met, uh, met raps. En dan is er bijvoorbeeld op het vrijheidspodium ook nog iemand die mee mag doen tijdens de popronde uh, voor het uh, komende najaar. En dat is Jacob Drescher. En die man die heeft uh, samen met zijn band uh, ook nog een optreden gedaan. Ik dacht twee jaar geleden inmiddels al bij de Rob Hackdown Award. En dat is ook iets waar je zeker op moet letten. Dat zijn eigenlijk uh, een beetje de waarvan ik denk, ja, dat zou wel een beetje de moeite waard uh, kunnen zijn als je morgen naar Bevrijdingspop uh, gaat, Rob. Ja, en de, de winnaar natuurlijk van uh, de Rob Acta Awards. Ja, die trap af, dat is Hunk, die hebben we ook uh, laten horen in ons uh, programma. Sterker nog, uh, Joan de Frontman, of uh, Frontman moet je mij horen, de frontvrouw van uh, de band, Joan de Bruin Kops, die, uh, die heeft uh, ook al wat uh, bij ons uh, gezegd in uh, de uitzending. Zij is niet uh, alleen maar bezig geweest met Hunk, ze heeft uh, nog een pentafor uh, gehad. En ze heeft ook nog een Zandvoorts lijntje lopen. Want ze geeft namelijk muziekles in de blauwe trim. Hé, hey, kijk. Nee, dat dat, is, dat, een is, een dat is leuk om te horen. Nee. Nee, dus, uh, en wat ook nog grappig is om te vertellen... Uh, bij de collega's van NH-nieuws is er een heel artikel aan opgehangen. Want ja, uh, wat, wat moet je dan doen om toch een beetje de aandacht te, te krijgen? Want uh, bij jullie uh, kwam kraantje Papi langs. Die zit dus vlak achter Hunk. maar uh, ja, het gaat natuurlijk ook om een beginnend band... En ook Hunk mag meedoen uh, bij de popronde van uh, 2024. Ja, is het natuurlijk wel leuk als je uh, wat mensen weet te trekken. En ze zijn dan toch altijd een beetje bang van... komen er dan nog wat mensen op ons af? Dus ze hebben een beetje met stickers lopen plakken. Ze hebben wat lopen flyeren inhalen. Ja, ze hebben er alles aan gedaan om dat een beetje onder de aandacht te brengen. Je zou even daarvoor uh, de item bij het NH-nieuws moeten bekijken. Want ze hebben er wel wat over gezegd. Ik, dus... heb, het, ik heb het gezien, Jaap. Ik vond het geweldig. Ja, en het zijn ook hele leuke, leuke gasten. Uh, zit, ja, het is ook een club van, van, de, van Lui die allemaal een beetje uh, bezig zijn... op het In Holland Conservatorium van Halen. Dat is ook een muziekopleiding. Die, uh, dat, daar, daar zitten een aantal van die uh, gasten die, uh, die doen dat daar. En ja, wij, Marcus van Dam en ik, hebben dan altijd uh, één gitarist... die in die band uh, meespeelt. Dat is Rasmus Bischop Maar die jongen die speelt in zoveel band... Dat we wel eens afvragen van, heeft hij dan nog wat tijd om bij Hunk te spelen? Nou, uh, en bovendien was het ook nog wel eens een beetje de wens van deze gitarist of ooit op het hoofdpodium te staan bij bevrijdingspool. En uiteindelijk is het hem gelukt, want vorig jaar speelde hij in drie bands en toen is het hem niet gelukt. En bij deze band is het hem wel gelukt. Dus uh, de speciale aandacht uh, is voor meneer Rasmus Bisschop morgen bij uh, Hunk. Ah, ik, ben, ik ben toch wel benieuwd, Jaap, als ik even aan jou mag vragen. Zo ja. ja. We zien op het hoofdpodium tussen drie en kwart voor vier, daar staat Merel. Merel, ja. Ken jij die? Nee, daar dat, heb dat ik nou... Dat oh, die ken oh, je niet. Oh, <laughs> Dat, dus dus dat, dat niet, maar de Indiën bijvoorbeeld die daarna nou weer zit, dat is niet wel heel erg. Uh, ja, ik, ik bedoel, ik, uh, de, ja, je mag me rustig wel een factoten noemen, maar uh, <laughs> ik, ik, van, van Meryl, ja, sorry, daar uh, moet ik toch even het antwoord een beetje schu schuldig op uh, blijven. Maar ik zal even kijken, dan zal ik nu even meteen Google aanzetten. Ja, die <laughs> is een hele aparte muziek, uh, zeg Zet maar. het geluid maar niet aan als je een filmpje aandrukt. Ja, Mere, maar, Merel is in België wel enorm ja. populair trouwens ja. hoor, dus. Uh, uh, dat is wel leuk. Ja, kijk, daar ga je al. Uh, nee, uh, ze is niet Belgisch. Maar uh, nee? daar in België nee. is ze helemaal weg van naar Merel. Ja. Merel. Maar volgens mij is het uh, Merel Balbeet, heet zij volgens mij in Dicht. echt. Dat zou kunnen ook... ja, ja. ja, ik ken, ja, ken haar als Merel. Ik ken haar als Merel. Ik het als Merel. Uh, even gezocht. Uh, inmiddels, ze is, uh, 33 jaar. En uh, ja, zij dat, dat, heet uh, in het echt Merel Maar ja, uh, mijn, mijn muzikale kennis zegt me niet zoveel. En ze komt oorspronkelijk dus uit Burdrecht. Ja, en dan ga je al. Kijk, als ik dan het, uh, het petje van uh, 3 voor 12 Noord-Holland opzet... Uh, dan uh, gaat dit weer in de richting van 3 voor 12 Rotterdam. Ja, uh, die zullen daar wel wat meer kaas van gegeten hebben dan dat ik dat uh, heb. En bovendien uh, is zij dus denk ik ook al een lange tijd bezig. Pop ja, dat klopt. Dat al al jaren is ze bezig. In, uh... Ja, 2018. Wat? ja Toen is ze doorgebroken in 2018. Oh, nee, ik wou zeggen, ja. ze is wel langer bezig. Ja, ze is wel langer bezig. Maar 2018 ja, nou ja. heeft ze niet gescoord Dus sport. kun je nagaan dat ik dus ook niet alles weet uh, in dat moment. Dat was... Nee, dat zou helemaal te gek zijn natuurlijk. Lekker met, was, ja, lekker met de meiden. Ja, lekker met de nee, meiden. Lekker met de meiden. Maar dat is uh, even ter aanvulling op van... er is best nog wel wat te doen ja. uh, morgen op, uh, op bevrijdingspop... Inhalen en het is dus niet alleen op het hoofdpodium, maar ook op die twee andere podia zijn toch best nog wel wat leuke dingen te Zeker. zien. Je moet er alleen nog voor hebben. Gewoon lekker langs gaan morgen, gratis uh, toegankelijk. Ja. En uh, ja, alleen mag je waarschijnlijk geen eigen drinken meenemen. Weet jij daar wat over? Of uh, is dat. Nou, uh... oh, daar weet ik niet zoveel uh, van. Uh, maar nee. vorig jaar was dat ook al, al zo hoor. Dat, uh, ja. dat, dat, dat, dat dat niet mag. En uh, ja, weet je, er is uh, genoeg uh, op het uh, terrein zelf. Schijnbaar moet je dan toch wel ergens je, je geld. Of wat dan ook, of je bankpas pas ergens. Ja, gaat via een automaat en, en dan, dan krijg je muntjes. dan komen er wat van die muntjes uit. Ja. En dan kan je dan uh, daar ergens voor het vertier... en voor de inwendige mens, kan je daar uh, met die muntjes dan wat, uh, wat halen. Zo, uh, zo werkt het dan. Ja. Mooi, nou ik ben weer helemaal blij met je update, uh, Jaap. Dankjewel daarvoor. Ja. ja, graag gedaan. En heel veel plezier morgen, hè? Ja, ik zeg nogmaals, het, uh, uh, het, uh, het wordt een hele zit. Maar ik uh, denk dat het uh, alleen voor mij eigenlijk meer een beetje een dagprogramma is. Want Rob, net als jij ben ik nog altijd een enorme liefhebber van de snelheid. Dus we moeten toch wel weer uh, s'avonds klaar zitten voor de nieuwe race van de Grand Prix van Miami. is tien uur, Jap. Ja, dus uh, ja, <laughs> nee, het moet de doel zijn ja dat denk ik ook ja zeker nou nogmaals heel veel plezier en uh, ik zou er niet bij zitten als ik jou was en gewoon lekker naar mijn vrijdagspop gaan morgen ga ik zeker doen. Uh, Oké, okay, Dank dankjewel. Je wel. Oh ja, Chef Special gaan we nog een keer draaien. Now uh, Fly Like Me. I got speed like I'm Senna. I'm classy like Vienna. Like Mozart, like Brahms. I'm a classic dilemma. I'm on fire like Messi at Inter Miami. I'm crazy like Einstein. You don't understand me. I'm plastic like Bobby. I'm feminist like party. I'm destined to party. I'm like Paris. I'm naughty. I'm a queen like Serena. I'm a king. I'm a dreamer. I'm mean like nobody. Else. nobody walk like me, nobody talk like me, nobody love like me, nobody take my dream, nobody ever saw, just what these eyes have seen, but if I jump like this, nobody fly like me, here we go, nobody fly like me, here we go, no, no, no, no, no, nobody fly like me, somebody was told me, sit down and walk, I've been myself before, I'm still myself today I got no time for revision, I don't do quiet and listen I'm no patient, patience, never break down and racing yeah. Is this what they mean, what they say? It's never too late, it's never too late to change hey. So let me just go my way, go my way And I'll be okay, nobody walk like me Nobody talk like me, nobody love like me Nobody take my dream, nobody else yeah. Talk, just what these eyes have seen But if I jump like this Nobody fly like me Here we go! Hey Bella, I want peace like Mandela Miss Poppins, Rihanna, under this same umbrella I'm the only successor, I'm Roman, I'm Kendo I'm Scandal, I'm fashion like Naomi Campbell It's me, come sit, it's all me I'm anapologetically person like Aldrin I'm Jordan, I'm ballin' I jump, nobody fly like me Here we go Hij zou zomaar uh, langs kunnen komen. Hè? Deze morgen op het uh, houtpodium. Deze van uh, Chef Special en uh, Fly Like Me. We gaan dan nou weer op uh, naar het uh, volgende radioprogramma. Entertainment for met Fred Hij, hey. Hij is er nog niet, maar uh, ja. Staat in de file, denk ik. Waarschijnlijk in de file, want het is uh, best wel druk uh, op, uh, op de wegen. Uh, ook ja, uh, voorwege allerlei omstandigheden misschien, en uh, de denk natuurlijk. Is het natuurlijk, nog hè? even handig om te melden dat zometeen uh, vanaf 6 uur tot half tien vanavond uh, de zeeweg is afgesloten. Dus hou er even rekening mee. Mocht je binnen die tijd weg willen, tussen 6 en half tien is de zeeweg dicht. Oké, okay, nou u bent uh, gewaarschuwd. Zalvoortslaan wel gewoon uh, beschikbaar toch? Ja. Nou mooi, in ieder geval uh, straks twee minuten stil zijn om acht uh, uur. Maar daarvoor moeten we nog even één uur heel veel herrie horen met de raceauto's. De sprintrace, hè? Ja, om, zes om, uur. Zes uur. Ricciardo, hè? Let op, hè? Ja, Rob, ja Rob, jullie zeggen het. Gaat gebeuren, het. Ricciardo. Hè? Ricciardo. Ja, het Ricciardo. gaat gebeuren. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het uh, zien. Ricciardo op uh, plaats twee, volgens uh, de experts hier. Ja. That's life.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 And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up And get back in the race That's life I tell you I can't deny it I thought of quitting, baby But my heart just ain't gonna buy it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 Flat on my face I just pick myself up And get back in the race That's life That's life And I can't deny it Many times I thought of cutting out But my heart won't buy it But if there's nothing shaking Come this here July I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Oh yeah, Frank Sinatra in Dad's Life. Zo is het leven, ook druk op de weg en zo hè Fred. Ja. Dat wordt ook allemaal bij het leven. Goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag. Ja, leuk dat je er weer bent. Zo dadelijk entertainment voor jou. Ja, even, uh, even, even je in, moeten missen. Ja, ja, even heel in het kort uh, wat je nog uh, gaat doen. Uh, niet veel. Niet, muziek nee. niet. Alleen muziek. Nee, we ja. gaan uh, in ieder geval nog twee mensen bellen. Ja? Uh, René Bekker gaan we bellen over zijn nieuwe single. Zo lang, uh, niet, of, uh, zo lang niet gezien. En we gaan Antonio Giesbers uh, bellen. En die heeft het over Niemandsland. Niemandsland? Okay. Niemandsland, ja. Nou ja, dus, het uh, nou ja, wordt wel een mooie uitzending denk ik. Bob? Ja, lekkere muziek. Zoekplaatjes: ook weer. met dus www.zfmartiesten.nl Even rechtsboven in de hoek. En dan kun je een mailtje sturen. Klikken de klik en vraag je plaat aan. Tot 7 uur entertainment voor jou. En Daarna gaan we naar de 2 minuten stilte. Hè? Om 8 uur tot ja. 2 over 8. Ook wij van de radio doen er uiteraard aan mee. Straks om 8 uur even 2 minuten stil graag. Met z'n allen. En dankjewel weer Thomas voor je ja, bijdrage. Jij ook ja, en uh, tot de volgende week. Volgende week hè? Volgende week ben je ja. weer. Nou, heel gezellig. Oké, okay, tot volgende week dan. Zandvoort op zaterdag. Doei. Dag!